Kees, je laatste lopen in Appingenham. hoe tevreden ben je? Heel tevreden. Met een, je sluit af met een parcourencar. En dan heb je hier ook nog zulke deelnemers. Dat is zo onvoorstelbaar mooi. Ik heb het voorspeld eigenlijk een klein beetje. Als je zo'n toppen nodig, dan, dan moet het eigenlijk goed gaan. Hè? Ja, ze, ze, ze zwepen elkaar ook natuurlijk op. Deelnemersveld, dat is gewoon top hier. En dan, uh, ja, niemand wil voor elkaar onderdoen. Dus uh, parcourencar, 1500 euro, dat willen ze nog best even verlopen. Ja, en het eerste wat ze doen is hun kind haar nemen naar de finish. En dan is daar kromgebogen voorover. Ja, de, die dame. De eerste dame die was inderdaad uh, redelijk uitgepust. Ja. ja maar de heren, de heren die namen hun eigen kinderen even op mee. Bedoel. Ja dat klopt, even, even voor de foto's hè? even voor de pictures. Maar ongelooflijk, wat een conditie hebben die gasten. Onvoorstelbaar dat er hier zo snel in Appingerdam gelopen is. Ja, ja, ja. en daar moeten jullie, denk ik, ook ontzettend trots op zijn. Ik denk dat jij ook ontzettend trots bent dat je daar deel van hebt gemaakt. Ja, het, uh, gezamenlijk met ons team, want uh, dat doen we natuurlijk. Hè, met alle vrijwilligers erbij. Uh, ons team die heeft het dus mogelijk gemaakt, die heeft dit gerealiseerd. En dan ben je, met elkaar ben je ontzettend trots. Morgen je laatste feestje in de tuin. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ik zou zeggen, geniet er wel. Dankjewel, doen we.